Kun je er niet eens uitleggen wat daar leuk aan is? Een man met een hoed... en een varken. Hart. Nou, nee, dat kan ik niet. Het spijt me heus, maar ik kan het werkelijk niet. Beste staaf, zozeer als mijn brief jou heeft verrast... zozeer heeft je antwoord dat mij... Ik heb de stellige indruk dat je in mijn brief dingen leest die er niet in staan. Treurt dat. Stellige indruk dat het alles op een misverstand berust. Is. Het is immers nooit mijn bedoeling geweest om op een of andere wijze censuur uit te oefenen. Want zeg je even min het recht een Europese enquête te houden. Het enige wat ik heb geweten, dat je mij niet van tevoren op de hoogte hebt gesteld.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 Je vergist je als je meent dat in een nieuwe structuur de Nederlandse commissie gemist kan worden. Ons tijdschrift is immers het officiële orgaan van deze commissie. En op grond daarvan krijgt het Rijksubsidie. Niet de redactieraad, maar de commissie wijst de Nederlandse redacteuren aan. En de eis om de redacteuren dan door de redactieraad te laten benoemen op grond van een regionale afkomst... ...is dan ook voor de huidige Nederlandse redacteuren onaanvaardbaar. Niet te verwacht ik dat we daarvoor in de plaats, in het persoonlijk gesprek tussen de vier redacteuren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 Even controleren. Trem naar station heen is 50 cent. Eén trein retour Amsterdam-Den Haag tweede klasse is 11 Trem van station terug is 50 cent. Zie twee rittenkaart. Totaal reiskosten 11 gulden 20 cent plus 2 maal 0